Citydijkers met het NOS Journaal. De directeur van BNNVARA biedt medewerkers van De Wereld Draait Door excuses aan... voor de werkomstandigheden bij het televisieprogramma. In Nieuwsuur zegt ze dat de omroep de afgelopen tijd al gesprekken heeft gevoerd... over de situatie bij DWDD... en binnenkort ook nog met zo'n honderd anderen aan tafel gaat. Afgelopen weekend bleek het onderzoek van de Volkskrant... dat presentator Matthijs van Nieuwkerk woede uitbarstingen had... en collega's vernederde. Vandaag maakte Van Nieuwkerk bekend bij Bienenvara vara te stoppen. Het is nog niet duidelijk waarom een man afgelopen weekend vijf mensen doodschoot in een LHBTI-nachtclub in de Amerikaanse stad Colorado Springs. De Autoriteiten zeiden op een persconferentie enkel dat het onderzoek nog loopt en dat de verdachte in het ziekenhuis ligt. Mogelijk wordt hij over een paar dagen ontslagen, dan zal hij via een videoverbinding in de rechtszaal verschijnen. De man van 22 werd ter plekke in de club opgepakt als mogelijke schutter. Hij er wordt ervan verdacht in de nacht van zaterdag op zondag het vuur geopend te hebben op de dansende menigte. Het handelen in horens van neushoorns blijft internationaal verboden. Het Afrikaanse land Eswatini had gevraagd om de handel weer toe te staan. Maar het voorstel hadden het niet op een conferentie over de bescherming van planten en diersoorten. Sommige landen als Eswatini willen de handel in hoorns van neushoorns weer legaliseren. Ze willen naar eigen zeggen het geld dat de hoorns opbrengen gebruiken voor natuurbescherming. Tegenstanders zijn bang dat bij legalisering neushoorns gestroopt gaan worden. Het weer vannacht bewolkt met regen en het koelt af naar 2 tot 6 graden. Morgen is het ook bewolkt, dan valt er vooral in het zuiden regen en wordt het ongeveer een graad of 7.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 ik anders doe, dat is omdat ik ook anders ben. Ik kan niet altijd komen naar je toe, waarom begrijp jij niet waarom ik ren? Trapagaas, ik ben niet zomaar op stap. Ik zoek pap, zoek guap, dan niet terug naar hoe het was, nou. Liefst zou ik jou bellen, maar zit kwap te tellen. Ga met jou niet verder als chef.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 Zoet als wij hey, hey. Ik raak weer afgeleid Maar geen mij maar ongelijk.